1 uur. De Radio 1 Sportzomer. Govert van Brakel en Jack van Gelder. Goedemiddag, de renners zijn onderweg in deze 14e etappe. Die gaat van Limoux naar Foix. En dat betekent de eerste calls van de Pyreneeën in zicht. En we spelen de finale van de Nieuws- en Sportquiz. Eerst het nieuws, en NOS Nieuws, met Lieselop Thomas. In zijn woonplaats Glimmen is dicht, dichter en schrijver Rutger Kopland overleden. Hij schreef veel over de natuur en over de tijd die voorbij gaat. Kopland schreef 14 gedichtenbundels en daarnaast literaire essays. Hij debuteerde in 1966 met Onder het Vee. Een van zijn bekendste gedichten is Jonge Sla. Alles kan ik verdragen. Het verdorren van bonen. Stervende bloemen. Het hoekje aardappelen kan ik met droge ogen zien rooien. Daar ben ik werkelijk hard in. Maar Jonge Sla in september. Net geplant... Slap nog, in vochtige bedjes, nee. Ook het gedicht Weggaan is populair. Het wordt veel gebruikt in rauwe advertenties en bij uitvaarten. Kopland ontving veel prijzen, waaronder in 1988 de PC-Hoofdprijs. Kopland, die eigenlijk Rudy van den Hoofdakker heette... was ook psychiater en hoogleraar... en had ook tal van wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Na een ernstig ongeluk, zeven jaar geleden... trok hij zich terug uit de openbaarheid... Rutger Kopland overleed woensdag, hij is 77 jaar geworden. Syrië spreekt tegen dat bij de aanval op het dorp Tremzee... zware wapens zijn gebruikt. In een scherpe verklaring zegt Syrië... dat de speciale vn gezant Anan een overhaaste conclusie heeft getrokken. Bij de aanval zijn alleen kleine wapens gebruikt. Syrië stelt verder dat er van een slachtpartij geen sprake was. Het land zegt dat de doden in Tremzee zijn gevallen... bij gevechten met opstandelingen. Bovendien, bovendien vielen er geen 200 doden, zoals activisten hebben verklaard... maar 37 VN-waarnemers die gisteren in het dorp waren... komen vandaag terug om het onderzoek voor te zetten. VN-gezant Anan praat dinsdag in Moskou met de Russische president Poetin. Anan hoopt dat Poetin zijn steun uitspreekt... voor het jongste vredesplan voor Syrië. Rusland is een van de laatste bondgenoten van de Syrische president Assad. Het verzet zich tegen scherpe strafmaatregelen... omdat sancties radicale moslims in Syrië in de kaart zou spelen.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 De moeder, die met haar zoontje van vijf vrijdag dood in een woning in Veendam werd gevonden, heeft eerst haar kind omgebracht en daarna zichzelf. Zo blijkt uit onderzoek van de politie. De vader en dochter waren op het moment van de moord niet in het huis. Omdat het om een zelfdoding gaat, geeft de politie geen verdere informatie. Het weer. Van west naar oost trekken buien over het land. In het Binnenland is er daarbij kans op onweer. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen eerst wat zon, maar al snel volgen opnieuw bewolking en regen. En het wordt dan ook weer maximaal 18 graden. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jack van Gelder en Robert van Brakel. En jawel, de Nederlander. Nee, want de, de mannen met de schaten zijn al thuis. Ja, er zitten altijd wel van die mannen bij die, die, die, die snappen en die heel die kopgroep naar de kloot rijden. Ja, je, weet, je weet dat het heel lastig is om te vooruit te blijven als je niet, niet, niet de tijdje niet van de Jelle Nijdam hebt. Vroeger was het allemaal beter. Anders. De aanslag is hem over. we leven. Dat kunnen we ons bijna helemaal niet meer voorstellen. Het was maar nipt, man. Nipt is dus ook uh, it was pretty close. Ja, dat is gewoon teamwork. De renners moeten vandaag 191 kilometers afleggen tussen Limoux en Foix. En daarmee belandt de tour in de Pyreneeën. Met de drie calls onderweg, GeoLippes, zijn ze al aan de Col de Portel begonnen. Eerste klimmetje. Ja, dat klopt helemaal. Over de Col de Portel zijn ze net aan het begonnen. Een colletje van 601 meter hoog. Tweede categorie dus. Nee, het venijn. dat zit hem wat verderop in de wedstrijd. Als we de Pordelaire krijgen en die verschrikkelijke muur de Peguère. Alleen jammer, jammer, jammer. Daarna is het nog dik 40 kilometer afdalen in de richting van Foix. Zodat de klassementsrenners elkaar waarschijnlijk gaan beloeren. En eenlingen de kans krijgen om weg te komen. Een van die eenlingen is Rijn Taramé, voormalig drager van de witte trui. Hij is weggereden uit het peloton in die beklimming van... Die die eerste call van de dag maar hij staat ver weg in het klassement, ver weg gezakt 33e plaats op 48 minuten en 56 seconden. Op weg met Sportzomer Tour de France. Dimanche 15 juillet. On est passé ma station. 14e étape limoux Het zijn echt van die nummers dat je eigenlijk de gordijnen dicht moet doen... en denken van het zal ongelooflijk lekker weer buiten zijn. Als je nou gewoon in die waan blijft, blijft u gewoon lekker luisteren. Bijvoorbeeld naar Van McCoy met Sol Cha Opnieuw is een Nederlandse dichter van ons heen gegaan. Rutger Kopland, Menno Hartman, goedemiddag. Goedemiddag. U was, uh, lees ik, de redacteur van Kopland uh, bij uitgeverij van, uh, van Oorschot. hè? Kopland ja, heeft daar ja. heel wat bundels uh, gepubliceerd. Ja. Hoe gaat dat, de samenwerking tussen een redacteur en, en een dichter? Hoe, hoe werkt dat systeem? Nou, dat, dat, dat, dat verschilt per dichter en dat verschilt per uh, redacteur. Maar het is over het algemeen zo dat, dat en, en in dit geval bij Rutger Kopland, die al heel veel bundels. Uh, geschreven had... Uh, voordat wij elkaar überhaupt leerden kennen. Uh, op een bepaald moment heeft een dichter weer... Uh, een redelijk aantal hm. gedichten geschreven. Zeg 40. En dan, dan stuurt hij ze op. En dan ga je erover praten. Kijken welke beter zijn, welke minder zijn. Of er een bepaalde uh, natuurlijke volgorde in zit. Uh, over dat soort dingen spreek je dan. Ja, ja. En, en was hij daar gevoelig voor? Uh, of, uh, of werkt het zo niet? Nou... Uh, uh, Rudolf Kopland, uh, uh, voor zover ik hem heb gekend als een hele amabele en uh, bescheiden man die ook heel erg overtuigd was van uh, de kracht van zijn eigen uh, uh, uh, werk. Dus ik denk dat uh, je bij schrijvers dus vaak dat ze uh, op een be bepaald moment een, een statuur of een leeftijd bereiken dat ze dat ze niets meer van iemand aannemen. Dat dat heeft hij nooit uh, gehad. Hij was er uh, uh, altijd. Uh, benieuwd naar, uh, naar uh, wat de lezer van zijn poëzie vond. Ja, dat maar was u, u heel... was in feite zijn eerste lezer, hè? buiten misschien de familiekring. Ja, nou ja, dat, en dan hebben we het nogmaals over de laatste bundel. Ja. Uh, wij lezen hier op de uitgeverij met meerdere mensen... en wij spreken dat altijd uh, met meerdere mensen door. En dan... Uh, communiceren we daar met, met een dichter oh. over. En, en dan vertelde hij dus bijvoorbeeld... nou, de eerste drie vonden we wat minder sterk... dus ik zou beginnen met, met, met nummer vier. En naar en, nou, dat soort dingen was hij altijd geneigd zeer zeker te luisteren. Nou ja. Kunt u een typering geven van, uh, van wat u mooi vond in zijn werk? Als u zegt, nou, als ik aan Kopland denk op een dag als vandaag... dan zou ik deze zinnen erbij zoeken. Nou, het is een... Um... Kopland is eigenlijk net als een aantal andere heel grote internationale dichters een, een, een, een dichter van een levensgevoel. Uh, je kunt in elk gedicht van Kopland lezen dat het van Kopland is. En dat heeft te, te maken met iets zoekends. En dat is denk ik ook de, de reden waarom hij een groot publiek heeft aangesproken, net zozeer als echte liefhebbers. Hij was niet van de opsmuk, maar hij was... Uh, bezig Met in zijn eigen leven te bekijken wat de, wat de lege plekken zijn. Wat, wat gebeurt er op een moment ergens als ik er niet ben? Hij uh, uh, uh, dicht over een soort twijfel, iets waar je zelf niet helemaal uitkomt, wat je niet helemaal begrijpt. En dat is iets wat heel veel mensen herkennen. En dat deed hij niet op een pedante manier, maar op een hele, uh, met een uh, heel eenvoudige, uh, intelligente stem. Verkocht is zijn bundels goed? Ja, erg goed. Ja. En hoe kwam dat? Uh, dat heeft diezelfde uh, reden, denk ik. Uh, je, je kunt een gedicht van Kopland lezen. En de eerste keer dat je het uh, leest, dan denk je, dat is een mooi gedicht. Uh, maar de volgende keer dat je het leest, wordt het fascinerend. En die keer daarna raadselachtig, tot, totdat je weer uitkent uh, bij dat het een heel mooi gedicht is. En dat je ook van mening bent dat het over jezelf gaat. Was het een en raadselachtig dat, mens? Dat... Dat... Ik zou het niet durven zeggen, want ik geloof niet dat ik hem daar goed genoeg voor gekend Slot, heb. Sloot hij zich daarvoor af, zeg maar? Was het, een, was het iemand die in zijn eigen, ja, eigen wereldje leefde? Nou, het was wel opvallend dat hij niet heel erg zocht naar publiciteit. Dat, dat, dat, dat is soms met dichters wel anders. Uh, ik geloof dat hij van mening was dat zijn poëzie het moest uh, zeggen. Ik kan me herinneren dat er wel eens... Sprake was van een prijs en hij is niet een dichter die ooit zou bellen, uh, ga ik die prijs krijgen? Maar hij belde bijvoorbeeld wel, uh, er is een vertaling in het Zuid-Afrikaans gemaakt, dat heb je al een recensie gelezen. Dus hij wilde weten wat mensen van zijn poëzie vonden. Is zijn overlijden onverwacht gekomen uh, Ik weet niet of je zoiets kunt zeggen. Maar uh, nou, wist uh, u dat, uh, uh, was dat ziek hij ziek was bijvoorbeeld? Ja, wij, wij, wij, wij wisten dan poosje, dat het niet zo goed met hem ging. Want hij heeft een ernstig autoongeluk gehad. Ik meen ergens in uh, 2005. Ja. En toen is hij, ja, toen is hij uit. De nou ja, voor zover die inschijnwerper stond, is hij toch uh, verder teruggetreden. Ja, dat is juist. Ja. ja. Um, maar dat is blijkbaar dan een bewuste keuze geweest als gevolg van? Of ja, inderdaad. Moet je en en het hij anders is zien? Niet helemaal uh, teruggetreden. Want wat ik herinner mij dat in 2009 voor zijn 75ste verjaardag bij Poetry International nog echt een, een avond. Hebben gevierd um, met hem. En kort, daarvoor hadden we ook een uh, opname gemaakt met een aantal van zijn gedichten, met, met muziek. Dus in die zin was hij daar echt nog heel erg mee bezig. Wanneer hebt u hem voor het laatste gesproken? Uh, ik denk een, een, een maand of vier, vijf terug. Als ik uh, zo hoor hoe hij werkte en wat voor persoon hij was, klop, uh, klopt het helemaal de combinatie met de uitgeverij van oorschot. Hè? Ik ken Wouter vanaf de tweede klas middelbare school. Ah, en en ja. het hoorde daar echt in, vond ik. Ja, wij hadden een, een plezierig contact met hem en, en vanaf 1966 zijn zijn bundels hier altijd uh, nee, nee. verschenen met, met grote regelmaat. Ja. Okay, meneer... Maar nog één, ja, mag... nou, één vraag. Uh, uh, kunnen we nog werk verwachten dat uh, dat nog op de plank ligt? Um, wat denkt dat, u? Dat weet ik niet. Er is in een schrijversleven altijd een heleboel uh, wat nog niet gepubliceerd is, maar ik heb daar, uh, ik heb daar geen, geen nee, zicht nee. op. Na, na zijn laatste bundel, toen ik dit zag in uh, 2008, uh, heeft hij naar eigen zeggen niet veel niet, niet meer aan geschreven. Nee, nee. Je, wat, je kan voor... je niet voorstellen dat hij, uh, ondanks het feit dat uh, die bundel van 2008 er ligt, dat hij daarna misschien toch ges dat hij gestopt zou zijn met, met, met dichten, met schrijven? Dat weet ik niet. Nee, nee. nee dat, is, dat is mij onbekend. Nee, nee. Het wordt wellicht vervolgd. Wie weet. Ja. Bedankt meneer Hartman. Dank u zeer. Ja, tot de gaan maar weer eens kijken hoe het in de koers is. En uh, bijvoorbeeld ook met, uh, met Perrault, uh, hoe het uh, daar is. Rijn Taramee, zul je bedoelen, want dat was de man die uh, ontsnapt was. Uh, uit ja, het, nee, maar met periode. Perrault het verhaal van uh, gisteren uit de koers, uh, naar, de koers uh, naar zijn zwangere vrouw. Uh, gisteravond zijn vrouw bevallen en vandaag weer in de koers. Ja, nou, er zijn renners die gewoon naar huis gaan. Hè. Als de ja, maar dit, bevallen, was, is, dit was helemaal en mooi en gewoon. In koers. Nou, ja. Ja. Hij rijdt overigens een dramatische tour, hoor, die Piero, Want hij is gewoon kopman van zijn ploeg. En uh, komt eigenlijk in het hele spel niet voor. En dat nadat hij vorig jaar gewoon negende was uh, in de koers. Het heeft misschien van alles te maken gehad met, uh, ja, met zijn privéomstandigheden. Maar in ieder geval, hij rijdt er gewoon weer mee. En uh, ja, wat ik al zei, Fabian Cancelara naar huis gegaan. Dochter gekregen. Ja. Inmiddels uh, Bouke Mollema. Weten we ook. Inmiddels ook zijn vrouw bevallen ja, terug een, bij de tochter. Maar, uh, <laughs> maar die komen niet meer terug in de toer. Dus uh, wat dat betreft is uh, die Perot in ieder geval nog gewoon in koers. Taramé was de man die ontsnapt was en hij kreeg meteen een paar mannetjes achter zich aan. Het tempo nee. ging omhoog in het peloton. En dat betekende dat een aantal mannen moest lossen. Onder andere Jimmy Ongoulvan. Dat is een van de mannen die gisteren in de kopgroep zat de hele dag samen met. Uh, Roy Curvers, de Nederlander. En Houtarovic, de sprinter. Die als het berg op gaat. toch altijd wel wat problemen heeft. om dat tempo te volgen. Het peloton is nu weer compleet. Uh, we weten ook dat bij Vakantie dat ze de afgelopen dagen. telefoon hebben gehad van Wout Poels. De man die zo hard is gevallen. En die uh, toch, ja. scheurende nier, scheurende mild. dat zijn dingen waar je maar liever niet van hoort. Maar hij schijnt alweer. wat grapjes te hebben gemaakt. tegen zijn ploegmaats. tegen Johnny Hogeland. tegen Kenny van Hummel. En uh, die twee die hebben wel zoiets. en met name Hogeland van ik ga maar eens een keer vandaag proberen het avontuur te zoeken. En dan doe ik het maar allemaal voor Wout. Dus we kunnen uh, uh, die Johnny Hogeland in elk geval noteren... als een van de mogelijke vluchters straks in de etappe. Want vanaf nu, nu ze boos zijn op die call van de tweede categorie... nu is het nog heel lang een beetje op en af. Totdat we dan uiteindelijk na 126,5 kilometer... die eerste call krijgen, de Port de Lairz, 1517 meter hoog. Ook een vervelend ding. Maar wat daarna komt, dat is echt heel vervelend. Die muur de Piguet zit voor het eerst in de Tour. En de laatste drie kilometer die zijn ongelooflijk stijl. 18 procent. Drie kilometer lang. Dus dat uh, zal nog uh, heel aardig uh, zijn. Maar goed, wat ik al zei. Daarna krijgen we die afdaling naar Foix. Kans op een hergroepering. Waarschijnlijk geen aanval op de gele trui. Maar vluchters die hebben vandaag wel een kans. Dus ik zou zeggen, go Johnny, go. En, uh, bij die ploeg van Vakantselein natuurlijk. Daar de ploegleider. Dat is Michel Cornelissen. Steven Dalebout, die sprak vlak voor de start van de etappe met Cornelissen. En die schijnt afgelopen nacht moeilijk geslapen te hebben. Dat was een mooi hotel waar jullie zaten? Uh, het was niet echt een heel goed hotel. Heel slecht geslapen. Ja, ik zag al iets voorbij komen. Een, van, een tweet van Kenny van Hummel. Die had het over troep. Wat was er allemaal aan de hand? ja Het waren gewoon uh, geen schone kamers. Het was heel smerig en, uh... En zelfs slecht geslapen daardoor. Ja, ik, uh, ik slaap toch het lekkerst in een fris bedje. Maar goed, uh, dat is de toer. We moeten toch weer door. Dat is ook de toer. Ja, we moeten door. Is dat ook een beetje het gevoel uh, wat er uh, aan het begin van deze laatste week... bij uh, vakantielei heerst? Ja, tuurlijk. Uh, dat zeg ik gisteren ook al. We blijven toch uh, proberen de moed erin te houden. En, uh, de ene dag is het makkelijker als de andere dag. En uh, vandaag zit de moed er wel goed in. Het is toch een bepaalde rit uh, die door de bepaalde jongens is aangestipt... Als mogelijk dat er een vluchtersgroep voorop blijft. Dus uh, ja, we moeten gewoon weer met ambitie erin springen. En uh, kijken wat het vandaan ja, Dit verhaal hebben we wel vaker gehoord, deze tour. Ja, maar het is, het is, ten eerste is het natuurlijk de tour de France. Het is niet simpel om erin te winnen. En uh, ja, ik zeg nogmaals, we kunnen ook gewoon lekker in het peloton blijven zitten. Maar dat zit niet in ons karakter. En we willen toch proberen te blijven aanvallen. En, uh, ja, we hebben tot nu toe geen geluk. Uh, maar ja, misschien uh, als je het afdwingt, dat het toch komt. Dan is er ook nog maar de helft over van de ploeg. Hoe moeilijk is het om die, die, die sfeer te bewaren uh, en om uh, ja, die frisse moed er ook in te houden? Ja, dat valt op zich wel mee. Als je met 9 aan tafel zit je met 5, uh, de grappen, die blijven dan toch wel komen. Dus de sfeer uh, zit er wel goed in. Alleen ja, het is voor de jongens ook uh, percentagegewijs. Is het natuurlijk moeilijker om mee te zitten nu? Of dat je met 9 mee meespringt of met 5 uh, met of met 3. Je hebt minder rugdekking. Ja, precies. Dus, uh, maar we geven het niet op en uh, we, gaan gewoon, uh, we gaan gewoon door. Wie zijn nou die mannen die je uh, uh, voor vandaag in gedachten hebt? Is dat, dat is Hogeland neem ik aan bij. Ja. Vals misschien? Ja, Vals, uh, Hogeland en, uh, en Johnny natuurlijk. Ja. Oh, dat is twee keer dezelfde. twee? Ja, dat is twee <laughs> keer dezelfde. Uh. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zie je hoe slecht ik geslapen heb. Hè? Nee, in principe uh, buiten uh, Kenny van Hummel en uh, Boekmans. Uh, misschien dat Boekmans ook nog wel meegaat in de vlucht, ik weet het niet, maar... Uh, zijn dat de mannen die die moeten gaan doen? Ja. Nou, Hogeland uh, ja, heeft ook al eerder in de aanval gezeten. Maar het lukt steeds net niet. Hè. Van Hummel zei gisteren van... Ja, uh, ik kan met de beste meesprinten en vandaag ga ik het weer proberen. Maar ja, ja. dan zit dat klimmetje er weer in. En ook dat lukt niet. Nee, precies. En het, het zit dus gewoon niet mee. En, uh, maar het is normaal, het is, het is de Tour de France... het is niet simpel, maar uh, ja, zoals Johnny ook... was met negen man weggereden op een klim. Na de andere ploeglijzer waren de fiets aan het wisselen. Maar ja, dan rijden er nog weer een keertje twintig man naartoe. Dan zitten ze met 29 man voorop. Ja, dan krijgen ze toch niet die vrijgeleide. Uh, ze kennen ook uh, vrijgeleide geven een groep van zeven. En die 10-12 uh, minuten pakken. Maar je ziet het ook gisteren. Gisteren gebeurt het ook weer niet. Ja, dan moet je gewoon een keer geluk mee hebben. En, ja, je gaat altijd zien, de keer dat je niet mee zit... Uh, blijven ze wel voorop. Dus daarvoor blijven we het toch gewoon proberen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Nieuws en Sportquiz. En de Nieuws en Sportquiz vandaag met Dolf van der Meij. Dag Dolf, welkom. Goedemiddag. bedankt. 55 jaar, woonachtig, ja. te Katwijk. Katwijk, ja bij in de buurt van Quickboys of van de boulevard? Uh, nee, ik woon uh, vlakbij Vliegveld Valkenburg. Oh, die kant. Maar op. welke club? Is het nou Katwijk of het is, is Quickboys? Ja, je, ja moet je, je bent er zelf vaak geweest. Ja. Bij Quickboys natuurlijk. K de Quick Boys. Ja, ik was laatst ook bij Katwijk. Ja. Valkenburg, uh, al bij soldaat van Oranje geweest? Uh, ga ik 8 september heen. Absoluut doen, ja. geweldig. Uh, je, je, je vrouw is erbij. Ja. Voor de, voor de ondersteuning mentaal aan de ja. andere kant van en heeft, het glas. En eventueel meteen op die 300 euro dat, is zet. Ja, dat, dat zou, te zou te kunnen, ja, zeker. maar dan moet je dus over 84 punten heen... want dat is de hoogste score uh, tot nu toe. Je weet, uh, je weet hoe het gaat. Wat doe je in het dagelijks leven trouwens? Uh, ik ben praktijkleer meester Schilderen. Praktijk? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, begeleid uh, mensen die uit uh, bijstand komen die bij ons dat vak kunnen leren. En dan krijgen ze bij ons een jaarcontract. En dan moeten ze doorstromen naar een normale baan. En er is behoefte aan, hè? Ja, behoorlijk. Heb je, heb je ja. veel mensen onder je dan? Ik heb er nu vijf, zes. Ja, ja. ja. En die moet je dus dag in dag uit het, het vak leren? Het vak en... leren bij mensen thuis. We ja, ja. hebben uh, particulieren en uh, opdrachten van stichtingen. Daar gaan we het uh, werk uitvoeren dan onder mijn begeleiding. Mooi werk. Heel goed. We gaan spelen. Uh, de eerste ronde, aantal vragen waarmee je punten kan verdienen... en het aantal punten bepaalt weer je nieuwsfactor van belang... voor de, de tweede ronde die er zo dadelijk uh, aankomt. Nou ja, als gezegd, 84 punten is, uh, is in ieder geval wat je moet halen... om die 300 eurotjes mee te nemen. <laughs> Alle huizenbezitters moeten hun hypotheek onmiddellijk gaan aflossen. Het is het een begin, maar ja, dan komt er altijd een komma en dan komt de rest. En wie dat niet doet, heeft geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Dus miljoenen mensen met spaarhypotheek zullen hier enorm op achteruit gaan. Alle huizenbezitters, dus niet alleen de starters... moeten hun hypotheek met onmiddellijke ingang verplicht gaan aflossen. Vraag 1. Vereniging Eigen Huis ziet in ieder geval niks... in dit vuurgepleidooi van welke ABN-topman? Uh, minister Zalm. Hij is geen minister meer, maar Zalm. rekenen we goed. Ja. ja, Gerrit is ook goed. Politiek so is er nu overeenstemming, Dolf, dat starters alleen nog een hypotheek krijgen... die ze in 30 jaar helemaal aflossen. Wat is de naam van zo'n hypotheek? Annuïteitenhypotheek. Annuïteitenhypotheek, zeker. We gaan door naar de sportvraag. Nederlands team is de Haarlemse honkbalweek begonnen met een nederlaag. Oranje vloer gisteravond van welk land? Uh, Puerto Rico. Heel goed, echt lekker. Dan nog een sportvraagje. Het gaat over FC Dordrecht. Wie heeft zijn functie als hoofdtrainer van die club neergelegd? Uh, Jan Bos. Nee, is niet helemaal goed. Bos. Het is Theo Bos. Theo Bos, Theo Bos. Theo Bos. Ja. Theo. Ja. Ja. Ja. ziek. Afschuwelijk. Ja. Ja. Ja. 46 jaar. Ik heb drie punten geturfd. Uh, we laten een fragmentje horen. Uh, en dan de vraag, wie is er hier aan het woord? Ik heb de mensen, de mensen de persoon, wel eens met koffers en tassen gezien... Uh, iedere minuut die je, uh, die je niet achter een te staat... die heb je nodig om te lezen en te studeren. En dus dus dat, daar, dat je daar dan gereden wordt, dat lijkt mij me niks meer dan normaal. Ik, zou nu, ik kom me bekend voor, maar ik kan nu op de naam komen. Het is SP-leider Emiel ja. Roemer, die zegt de dienstauto mag blijven in de regering... op voorwaarde natuurlijk dat er geen misbruik van wordt gemaakt. En verder moeten die SP'ers ook als ze minister worden... een deel van hun salaris gaan afstaan. Dat is gewoonte in die partij aan de, de partijkas... en daar doen, doen ze dan weer allerlei propagandistische zaken mee. We gaan door met uh, Roemer. Roemer vindt namelijk dat de SP echt toe is aan regeren. Na jaren van oppositie voeren kan de partij dan eindelijk de zaken voor elkaar proberen te krijgen waar ze voor staat. Roemer ziet overigens niet in het idee van welke PvdA om op te gaan in één grote progressieve partij. Welke PvdA? Uh... Doe een gok. Drie. Nee. Twee. Eén. Job Cohen. Oh. Dolf. Uh... Het gaat om de vraag: klopt, uh, klopt uh, de persoon, de term wie of wat? We zoeken een onderwerp uit het nieuws met aanwijzingen. 4. Ik beteken letterlijk de oorsprong van de Zon. 3. De weergoden zijn mij nu niet gunstig gezind. Pluto. 2. Nee, ja. Dat is niet goed. Ah. Ja, je, je, ja, ja, ik begrijp. Hoe kom je aan Pluto? Want je Volg denkt weer. Ja, het was over een nieuwe kometen van deze week. Ach ja. ja. Nee, weet je, we, we zochten Japan, de oh. oorsprong van de zon. Weet je wat, die vlaggenreizende zon. De weergoden zijn mij niet goed gezind, want het regent daar overvloedig. Ja, de andere aanwijzingen zijn we niet aan toegekomen. Het ging ook nog over het eiland Kyushu. In ah. De laatste aanwijzing. Maar ja, daar zijn we dus ja. aan voorbij moeten gaan. We komen uit, check op drie, drie, geloof ik, hè? Ja, drie. Dus dan moet je er 28 goed hebben voor 300 euro. Nou, nee, dan kom je nog gelijk. Hè? Ja, maar dan krijg je een ex-eco en, ex en dan doen we vanaf... En dan gaan we een shootout half negen shootout en dan penalties en uiteindelijk gaan we loten. check het wordt een lange dag vanaf. Wordt een gekke avond. Ja. jongen jongen. Heb jij. Ja. Ja, blijft gewoon een mooi nummer. Na al die jaren nog. Het nummer Walk Away Renee. We spelen de tweede ronde met uh, Dolph van der Meij. Dolph, je nieuwsfactor is zojuist vastgesteld op drie. Um, en dan gaan we vermenigvuldigen met uh, straks een aantal goede antwoorden. Dus uh, je krijgt 90 seconden de tijd voor een serie uh, vragen. En als je niet weet hoe het past, kunnen we snel door naar, uh, naar de volgende. Ben je er klaar voor? Ja. Start. Ja, als je bij de volgende pasgroep is, is het gek, hoor. De grote creditcardbedrijven De Nieuws Sportquiz. Oh, we krijgen nog. Ja, ik dacht, ik wist niet dat er nog een... Mooi. De grote creditcardbedrijven Visa en welk ander bedrijf... treffen een enorme schikking? De Visa-card en de Mastercard. Nee, MasterCard. Wie heeft daarna een, een spectaculaire finale... de dertiende etappe in de Tour op zijn naam geschreven? Uh, Krem... Uh, kruipel. Ja, is goed. Welke republikeinse presidentskandidaat... eist excuses van president Obama? Pas... Romney. Bij koffieshops in het zuiden van Nederland zijn honderden ontslagen gevallen... als gevolg van de invoering van wat? Uh, van de Wietpas. Ja. De aanval op welk Syrisch dorp lijkt gericht te zijn... op de huizen van de opstandelingen uit het Syrische leger? Hama. Tremse. Oh. De, co de couturier van koningin Beatrix is overleden. Hoe heet zij die, mevrouw? Uh, Brondland. Nee, Vreugdenhilf. Welke Kamerlid roept gemeente op om de uitzetting van asielkinderen uit te stellen? Uh, pas. Dibi. Een boorschip van welke oliemaatschappij is gisteren op drift geraakt... voor de kust van Alaska? Shell. Dat is goed. Wie heeft gisteravond bij boksen het titanenduel met Derek Kisora... overtuigend in zijn voordeel beslist? Pas. David Hay. De topman van welke reisorganisatie pleit voor flexibele schoolvakanties? Pas. D-reizen. De, de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau... staat open voor functie als minister. Wat is zijn naam? Pas. Paul Schnabel. Ja, op zoek naar de Schnabel. Een man heeft zichzelf een brand gestoken tijdens een demonstratie in welk land... Uh. Het antwoord is... Frankrijk. Israël. Ja, Dolf. Tja. Ja. We kijken naar de jury voor de, de punten. 4. Uh, maal 3. Is, nou dan, is eh, even zeggen dan, dan is er niet uh, van... Uh, shit, nee. Wat zat ik er dichtbij met die, uh, bij die 300 euro, hè? Nee, Nee, nee. Nou, soms is het moeilijk. Ja, het het is, is lastig. Ik vond het ook moeilijk, hoor. Ik vond het ook moeilijk. Het is hartstikke lastig, zeg. Ja. ontzettend bedankt. Veel ja, ja, succes. Ik vind wel zo'n bokswaag... Ja, ja, nee. Dat is <laughs> jongen nee. jongen. Ja. Nou, de winnaar. Oké, okay, we gaan naar de winnaar toe. En dat is uh, Jaap. Meneer Jaap, goedemiddag. Goedemiddag. Was het nou Ben of Benneveld? Benne. Benne? Ja. Ja, en ze ben er binnen ook de 300 euro'tjes. Ja, die zijn zeker binnen. Ja, ja wat, heb je nog even in spanning gezeten of dacht u na de eerste ronde dan met die nieuwsfactor, moet ik het uh, kunnen halen? Uh, nou, moet je eerlijk zeggen dat ik niet geluisterd heb. Pardon? Prima. <laughs> uh, het is toch wel lastig om op maandag, want dan zit je heel de week in spanning. Ja. Dus, uh, maar het is gelukt, dus dat uh, is mooi. Goed, u krijgt 300 euro, twee toegangskaarten voor Belden Geluid op het Mediapark hier in Hilversum. En als aanvulling op de tentoonstelling over het werk van André van Duin... is er deze week ook André van Duin's pretfabriek te zien van 28 juni tot en met 3 september. En u krijgt het boek van Andere Tijden Sport... geschreven door Jurgen Leerdijk en Dirk-Jan Roeleven. Gefeliciteerd. De prijs Dankjewel. komt tot u. En uh, als we het helemaal goed hebben gedaan... bent u echt de winnaar deze week. <laughs> voor de andere nee. mensen wilt u ook meedoen... aan onze Radio 1 Nieuws en Sportquiz. Dat kan. Stuur dan een mailtje met uw naam en nummer... naar sportsomer.radio.nl En begin dan vooral goed te luisteren naar uh, Lieslot Thomas... met het uh, NOS Nieuws. Dat doen we altijd. En terecht. Iran werpt zich op als gastheer van een vredestop over Syrië. Het land wil vertegenwoordigers van de Syrische regering... en de oppositiegroepen aan tafel brengen... om over een oplossing van het conflict te praten. Of Iran inderdaad een bemiddelende rol kan spelen, is niet duidelijk. Tot nu toe staan de strijdende partijen lijnrecht tegenover elkaar... en is het land verwikkeld in een bloedige burgeroorlog. vn gezant Anan praat dinsdag in Moskou met de Russische president Poetin... in de hoop dat Poetin zijn steun uitspreekt... voor het jongste vredesplan voor Syrië. Bij een busongeluk in het zuidwesten van Nepal zijn zeker 38 pelgrims om het leven gekomen. De meeste slachtoffers komen uit India. De overvolle bus was op weg naar een hindoe-festival toen het door onbekende oorzaak van de weg raakte en in de rivier belandde. Volgens de politie was het weggedekt nat door de regen. Er zouden ongeveer 75 mensen in de bus hebben gezeten. En dichter en schrijver Rutger Kopland is op 77-jarige leeftijd overleden. Bekende gedichten van hem zijn jonge sla- en weggaan. In 1988 kreeg hij de PC-hoofdprijs. Zeven jaar geleden weigerde hij een koninklijke onderscheiding... omdat, zo zei hij, die bedoeld zijn om mensen in het zonnetje te zetten... die normaal gesproken in de schaduw staan. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Niet één, maar twee nieuwe attributen vandaag voor ons Toermuseum. Ja, absoluut. Ik heb werkelijk geen idee wat we... Nou, waar zijn de renners, denk ik? Toch? Ja, op de vlakte. Ik ik ook. Hou je op de vlakte. Ja, ik dacht dat je meteen over het Tourmuseum beginnen, Maar we gaan naar een een tourslits. We gaan naar de Tour. We gaan naar Giro. Hoe is de situatie daar? De situatie is dat we drie man aan de leiding hebben op dit moment. Peter Sagan, de man in de groene trui. Gisteren ook uh, betrokken natuurlijk bij die werd Net tweede achter André Greipel. We hebben Sergio Paulinho, de nummer twee van de Olympische Spelen in Athene. Achter Paolo Bettini. En we hebben een Nederlander in de kopgroep. Steven Kruiswijk. Die de laatste weken toch wel een beetje ja, anoniem rondreed in dat peloton. Maar nu blijkbaar toch goede benen heeft. Hij staat 40ste in het klassement op uh, 1 uur. 1 minuut en 56 seconden van Bradley Wiggins. Nou, hij is de best geclasseerde in die kopgroep. Dus uh, ze zullen ze wel laten rijden daar. Daarachter op 32 seconden het uh, peloton. Met uh, Bradley Wiggins natuurlijk. De gele truidrager. En dan op 1.45. En dan wordt het interessant. In dat klimmetje is het toch totaal uit elkaar geslagen. Een groep van 60 man. Twee pelotons dus. Dus dat is ook de reden dat het eerste peloton blijft rijden. En dat die drie voorlopig nog geen grotere voorsprong hebben gekregen dan 32 seconden. Want in dat tweede peloton zitten een paar mannen van naam. De nummer 11, Andreas Kleuden van Shack. De nummer 12, Frank Sleck, ook van Shack. Er zit verder Tyler Ferrar in, natuurlijk een sprinter. De sprinters zitten sowieso daarin. Cavendish, Eisel, al die mannen die zitten daarbij. Maar we zien daar ook nog uh, Jérôme Coppel, de nummer 14 van het uh, klassement, zitten. Jelle van Endert, een Belg, staat op de 29 e eerste plek in het klassement en zo is dat toch een redelijk uh, prominente groep die daar op achterstand rijdt en dat verschil tussen het eerste en het pelot tweede peloton wordt steeds groter is op dit moment 1 minuut en 15 seconden. De berg die hebben ze genomen die tweede categorie klim de Col du Portel daar kwam Vuclair als eerste boven voor Kessiakov, Martinez en Van der Velde, maar de strijd is echt aan de gang tussen de groep met de gele trui en de groep gelost.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 Uit, uh, uit Nieuw-Zeeland hebben we dit meegenomen, maart 2012, Jack. Dat herinner jij nog wel, dat groepje met die Het is wel lekker muziek. Hoor het Poenen. Ja. De Maori's. Ja. Nou, ja. <laughs> om de baby's ja. zitten. Ja. Erg, heel oh. erg. Goverd. Nou, morgen, niks met je te maken. Uh, Syrië spreekt uh, tegen dat bij de aanval op het dorp uh, Tremzee zware uh, wapens zouden zijn gebruikt. Ook ontkent het regime dat er een slagpartij heeft plaatsgevonden. Er zouden wel 37 opstandelingen zijn gedood. We hebben nu contact met correspondent Sander van Hoorn in Damaskus. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Jij was bij de persconferentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat werd daar nog meer gezegd? Um, dat er uh, eigenlijk alleen maar oproerpolitie een soort mobiele eenheid gebruikt is... in gevechten met terroristen, zoals uh, de woordvoerder het noemde... Uh, die uh, steeds meer bezit namen van dat uh, kleine dorpje. En zegt hij, een klein dorpje, één vierkante kilometer... je denkt toch niet dat we daar zware wapens tegen inzetten? Dus die beelden van die helikopter die iets afvuurt... dat is allemaal gefabriceerd, uh, dat hebben wij niet gedaan. Uh, bovendien, die gevechten die hebben maar een paar uur geduurd... en er zijn uh, maar vijf huizen beschadigd geraakt. Ja, de VN-waarnemers kwamen met een andere lezing. Jij was gisteren zelf in Tremse. Wat denk jij dat de waarheid is? Um, in elk geval niet wat deze meneer van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei. Die schade die is aangericht, die is veel groter. Uh, we zijn er zelf niet uh, een hele dag geweest. Eigenlijk alleen maar een middag. Dus we hebben niet alle schade gezien. Ik kom zelf al tot zeven huizen en een school. Dus dat is in elk geval meer dan vijf. Bovendien zie je dat die schade van alle kanten komt. En dat komt weer overeen met wat de VN en de dorpelingen vertellen. Namelijk dat uh, ze omsingeld waren door tanks en artillerie. En dat daarmee geschoten is. Dus dat verhaal, uh, dat lijkt mij gewoon... een juiste verhaal. En uh, het verhaal wat de oppositie erbij vertelt, dus dat er vervolgens uh, militairen dan wel bendes het dorp zijn ingetrokken en daar massaal uh, vrouwen en kinderen vermoord hebben, daar heb ik dan ook weer geen uh, aanwijzingen van uh, aangetroffen. Dus het probleem is dat we nu te maken hebben met twee partijen die allebei hun versie van uh, de werkelijkheid vertellen en dat beide versies niet 100% bevestigd kunnen worden. Kortom, hoe lastig is het werken daar?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 Ja, ik verwacht dat ik later vandaag nog even kan spreken... met een woordvoerder van uh, de Waarnemersmissie... die gisteren al heel voorzichtig was... en bevestigde dat hun eerste lezing van wat ze zien... dezelfde is als die van mij. Um, ik hoop dat daar vandaag meer duidelijkheid over komt. Kijk, zij gaan daar uh, wat rustiger praten uh, dan ik dat doe. Ik bedoel, je weet, een microfoon dat werkt vaak als een magneet... dus je hebt binnen de kortste keren heb je heel veel mensen om je heen staan... die elkaar allemaal dingen toefluisteren. Dus hopelijk kunnen zij wat rustiger binnen het huis met mensen praten. Ze gaan uh, ongetwijfeld op zoek naar de mastgraven die er zouden zijn... die wij, dus ik en de VN, in eerste instantie niet hebben gezien. Dus uh, misschien dat ze daar met nieuwe dingen naar buiten komen... maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat ze zeggen... Uh, wat ik nu in feite zeg, het verhaal van de regering klinkt niet aannemelijk... het verhaal van de oppositie ook niet... En dan moeten we dus maar zelf proberen af te leiden wat er gebeurd is. En dat zou dus kunnen zijn dat er oppositie in het dorp was... dat het leger daar, eh, om het even vrij te zeggen... vrij hard met artillerie en helikopters op in heeft gehakt... en dat het daarbij gebleven is. Dat daarbij dus niet die massale slachting is aangericht... dat daarbij weliswaar tientallen doden zijn gevallen, wat op zich natuurlijk uh, al erg genoeg is. Ja, ondertussen heeft Vergezand Kofi aan laten weten... dat hij dinsdag met de Russische president Poetin gaat praten... over de situatie in Syrië. Denk je dat deze aanval op Tramse de positie van uh, Rusland... nog enigszins zal veranderen? Uh, nee, met uh, dit alles in het achterhoofd denk ik niet. Omdat het dus toch allemaal weer wat gecompliceerder ligt... en wat minder eenduidig een massaslachting is... zoals we die in Hula gezien hebben. Uh, het komt natuurlijk wel op een heel pijnlijk moment. En dat is waar ik dan uh, de, minister, of de woordvoerder van uh, Buitenlandse Zaken hier uh, uh, gelijk in geef. Uh, de timing kon niet slechter voor de Syrische regering. Want hoe je het ook went of keert... Hillary Clinton, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika... Uh, heeft het meteen in alle uh, sterke bewoordingen veroordeeld en gezegd dat dit dus maar weer aantoont hoe het Syrische regime in elkaar zit. Met andere woorden, de politieke schade van wat er dan ook gebeurd is... in Tremze, die is er eigenlijk al. Dat gezegd hebbend, hij zal niet zoveel uitmaken. Want die beide kampen, en daar pendelt Kofi Annan dus heen en weer... Amerika het Westen aan de ene kant en Rusland China aan de andere kant... die beide kampen die hebben al heel lang geleden de loopgraven betrokken... en ik zie ze daar nog niet zo snel uitkomen. Oké, okay, bedankt Sander. Gio is Kruiswijk nog steeds weg. Hij is nog weg, samen met Peter Sagan, de man in de groene trui en Sergio Paulinho. Ze hebben een voorsprong van 18 seconden op een achtervolgende groep van in totaal acht man. En dat is gunstig voor die kopgroep. Dus je hebt Philippe Gilbert zit erbij. Gauthier, Izagirre, Spanjaard, dan Minard, Vorganov, de Russische kampioen, Kazar, ook een goede aankomer. Luis Leon Sanchez van de Rabobankploeg. U weet het nog wel, de man die het gisteren nog even probeerde, maar hoogst persoonlijk werd teruggepakt door de gele truidrager, door Bradley Wiggins en Peter Velits. Dat zijn de mannen in achtervolging. En als we dan zo meteen elf man aan de leiding krijgen, dan is dat een hele sterke kopgroep met een een paar erkende hardrijders. En dat mag ook wel. Want ze hebben nog wel een stukje te gaan. Totdat ze straks gaan beginnen aan de klim op 114 kilometer van het parcours. Terwijl ze nu 57 kilometer hebben afgelegd. Dan kun je nog wel wat hulp gebruiken daar in die poging om weg te komen. En nu krijgen we de melding dat ze inderdaad hebben aangesloten op 18 seconden. Er rijdt nog één renner. Dat is Nicolas Edet. Een Fransman die probeert ook nog aansluiting te krijgen. En daarachter het peloton inmiddels op 1 minuut en 20 seconden. Betekent dus dat de voorsprong... Van de koplopers alleen maar oploopt. En dat komt ook omdat wij melding hebben gekregen. dat de achterblijvers inmiddels weer hebben aangesloten bij het peloton. Dus is er vooraan geen reden meer om heel hard door te rijden. Het peloton dus op 1 minuut en 20 seconden. op die vlakke aanloop naar die twee calls van vandaag. Radio 1.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 Winehouse. Morgen over een week is het weer een jaar geleden Goh. dat zij overleed. Geweldige stem. Amy Winehouse met Rehab. Het Radio 1, Sportover, Toermuseum. Nou, oh, daar hangt al heel wat in. Toermuseum. Ja, mooi. Met dank aan het Huis voor de Wielersport in oprichting. Kijk eens even. Er zijn houten banden. Er ligt de helm van even Theo. Komen bij ons op tafel. En uh, er komen nieuwe attributen bij. Mooi. Hou Dankjes. eens even. Voor de camera van de webcam. Ja. ja. Twee, twee helmen. Ja. Dat is wel een heel oude wedstrijd, die linkse. Ja, die is heel oud. Is dat uh, een soort, uh... Bas heeft hem opgehaald. Daar net, kon je de Eerste Wereldoorlog ook. mee overleven, denk ja, ik. Het, is, uh, het zijn de helmen van de uh, Fransman Jean Rubik oui. en uh, van de DN-Jespers Kibi. Wat een verschil. Ja, een, een enorm tijd. verschil. Rio, ja. je moet ons gaan helpen, Gio Lippens. O, vertel. Hoi. Ja, nou ja, ja, die, helmen. Uh, ja die, kijk, die, die helmen zijn verplicht geraakt in de loop van de tijd. Wanneer ja. is dat uh, ook alweer? Ja, veel mensen denken dat het te maken had met die val van Fabio Cassartelli Ach. in de Tour van 1995. Maar het was pas veel later dat die helmen echt verplicht werden gesteld. Dat uh, was uh, 2003. Toen gebeurde er in Parijs-Nice een uh, vervelend, en heel naar ongeluk met André Kivilev. Een uh, talentvolle Kazak. En uh, ja, die viel hard op zijn hoofd zonder helm en uh, overleed toen. En uh, toen heeft men bij de UCI gezegd, vanaf nu moeten de profs ook verplicht met helmen rijden. Dat was trouwens nog een tijdje een overgangsfase. Want wat gebeurde er dan als er aankomstberg op was? Dan konden die renners hun helm afgeven in de ploegleiderswagen en dan mochten ze zonder helm naar boven rijden. Maar tegenwoordig is het gewoon helm ophouden de hele koers, anders dan word je er gewoon echt letterlijk uitgehaald. En uh, ja, daarvoor, voor 2003 er waren wel renners die helmen droegen. Uh, in tijdritten bijvoorbeeld, hè, maar dan had het weer met de aerodynamica te maken. Uh, maar veel renners, ja, die reden ook gewoon met uh, met petjes rond. Dus uh, ja. Zem maar waarom had Robiek zo'n. Uh, zo Metalen helm op zijn hoofd. Uh, was, hij, uh, was hij een, een veiligheidsman ja, van la letter? Oui. Ja, eigenlijk wel. Hè. Hij uh, had hem zelf gemaakt. Uh, die helm, uh, hij was gewoon bang voor hoofdletsel. Een beetje wat je... Ja, Peter Check. Dat, uh, dat verhaal... De enige keeper uh, die met zo'n zo ding op zijn hoofd rondloopt. Nou ja, ook terecht, want die heeft natuurlijk een schedelbasisfactuur ja. gehad... Uh, een keer in de wedstrijd. Dan word je dus voorzichtiger. Robiek was dus blijkbaar voorzichtiger dan de andere. Wacht, noem en, de tijd uh, dus, Gio. Waarin reed Robiek dan? Uh, waar plaats hem is? Nou je moet je voorstellen, zo'n beetje zo, zo uh, jaren 40 was het eigenlijk uh, de ja, nou ja, precies. Net het begin van de jaren 40. Maar hij reed bijvoorbeeld ook de Tour van 1947. En die won die. hij. Uh, dat, uh, ja, dat had ook te maken met een belofte die hij deed als een aanstaande bruid. Want hij had beloofd, ik neem de gele trui mee naar huis als bruidschat. Nou ja, hij won de Tour. Ja, dus hij zei, alles goed er wel, als je de helm afzet, Het is overigens een soort leer, is het? Ja, het is, het is, ja, niet het is, het is inderdaad gepruts. Het ziet er zwart uit, hè? Het ziet er heel zwaar uit. Ja, het is het niet, nee. Zeg maar, Robiek die kwam thuis met de bruidsgat. Uh, was hij ook een knutselaar dan aan zijn fiets als hij zo bezig was met de materialen. Ja, hij was al. altijd al bezig met, met, met, met zijn fiets. En zo. En tegenwoordig maken ze de fietsen steeds lichter. En Robiek die had wat anders verzonnen. Die maakte zijn fiets eigenlijk wat zwaarder. Want het was een heel klein mannetje. Eh, een tijdje geleden een prachtige documentaire gezien... over die, die tijd van Robiek. Een heel klein gedrongen mannetje. En eh, die maakte in de afdaling eigenlijk veel te weinig snelheid... in vergelijking met de andere renners. En wat deed hij? Dan vulde hij een bidon met lood. Waardoor die fiets uiteindelijk zwaarder werd. En waardoor hij ook harder naar beneden ging. Maar dat soort innovaties... Ja, dat was toch wel handig. En daarmee zat ook het zwaartepunt van die fiets wat lager. Hè? Waardoor hij beter kon sturen en beter kon dalen. Dus hij was er al heel erg mee bezig. Maar eigenlijk, al die innovaties aan die fiets, ja, dat is toch eigenlijk later gebeurd. Hè? Met name jaren 70, jaren 80. Toen hebben we toch echt de meest vreemde ja, uh, fietsen... En, en, en, en materialen gezien in de koers. Totdat uiteindelijk de wielerbond heeft besloten... van oké, okay, zo moet de fiets eruit zien... en uh, ga er nog geen gekke dingen meer mee doen. Ja, en dan het andere helmje van, van Skibby. Want ik, dat heb ik nu in mijn hand. Ja, dat is wel... De... Maar het is niet veel. Dan denk je, als je een klap maakt, heb je daar genoeg aan. Dat is ook zo, hoor. De helmen, uh, ja, ook in het verleden. Ik kan mezelf nog wel herinneren, waren van die helmen een beetje zo'n soort, soort leer was het. Met paardenhaar erin. En ja, uh, je had wel eens renners die vielen. En die kwamen dan precies op een van de krantjes, de, uh, uh, bijvoorbeeld. Of, of, of op zo'n kettingblad kwamen ze met hun hoofd. Ja, en dat gaat het precies tussendoor natuurlijk. Dus er zaten openingen in. Tegenwoordig is het allemaal wel iets beter. Maar wel een stuk, uh, ja, het is in ieder geval een stuk lichter tegenwoordig. De ze ademen die helmen. Dus de, wat dat betreft kunnen de renners ook beter zo'n helm op hun hoofd hebben. Ook met warm weer. Maar ja, de bescherming, daar wordt wel eens over getwijfeld. Uh, van, van of zo'n helm nou echt optimaal bescherming biedt. Uh, dat weet je nooit. Maar Skippy, die kennen jullie misschien nog wel. Dat was een vermaard fragment. Uh, de Koppenberg in de Ronde van Vlaanderen. Uh, Skippy die daar naar boven uh, ploeterde. Die uiteindelijk met zijn voeten aan de grond uh, kwam. Uh, de fietsen, die vielen op de grond. En uh, toen reed er een ploegleiderswagen. Dwars over die fiets heen. Of een wagen van de was het. En uh, daar is toen heel veel over te doen geweest. En de Koppenberg is toen echt voor jaren verbannen uit de Ronde van Vlaanderen. Want ze gaven met name toch de schuld aan die verschrikkelijke klim van boven de 20% met kasseitjes. Uh, Skippy won één etappe in de Tour de France. En uh, ja, we kennen hem ook allemaal omdat hij in een biografie... en niet als eerste in het wielrennen en ook niet als enige... heeft toegegeven dat hij doping had gebruikt. Ja. Nou ja, goed, laten we maar nou even kijken naar de actualiteit van dit moment. Hoe is de stand in de koers, Gio? 11 man aan de leiding met dus Steven Kruiswijk en Luis Leon Sanchez van de Rabo-ploeg. Kruiswijk dus de enige Nederlander in die kopgroep. Kopgroep van 11 En de voorsprong die ze hebben op het peloton, die loopt inderdaad nu langzaam op hoor. Want dat peloton is weer een beetje tot rust gekomen. Na die gekke breuk die erin zat. 60 man erachter, peloton ervoor en dan die kopgroep. Maar nu zijn ze weer achter uh, de koplopers, zijn ze weer compleet. 2 minuten en 30 seconden is het verschil tussen die 11 koplopers en het peloton. Uh, klagen, klagen mag ook op zondag. Uh, Tom? Ja, mag ze, zeven dagen per week mag je so, klagen. Dus ja. ook op zondag gewoon en uh, nou klagen, vragen mag overigens ook of iets opmerken of uh, nou cetera. Alles mag ook op zondag. Op 0800 1101 Dan gaan we weer eens kijken wat de Stel mensen zeggen. wat jij bieden. zelf zou bellen, waar zou jij over klagen? Ik heb niet zoveel te klagen nee? op het moment. Ja, hooguit in de Nederlanders in de Tour. Dat heeft mij ja. lichtelijk teleurgesteld. Maar ja, daar ben ik een van de velen in, dus daar ga ik niet meer over klagen. Het dat weer zal... ook niet. Nee, het weer klaag ik zeker niet over. Ja. Dat heb ik toch niet in de hand. Nee, maar de Tour ook niet. De Tour was niet. <lacht> U ik wil even... klagen. Ja, klaag met Tom. En wanneer, geef je een antwoord? Rond op? half zes proberen we meestal. Maar een spannende toeretap. Vandaag zal het wel iets later worden. En zijn de mensen dan, bellen ze nog wel eens terug. Dat ze zeggen ja, nou, dank we u zeer, hebben trouwe bellers. Antwoord. We zoeken soms wat uit voor mensen. Ja. En dan bellen ze twee dagen later terug. Krijgen ze het antwoord. En, nou, zo, ja. we hebben, en een aantal trouwe bellers hebben we natuurlijk. Hè. Vaste, vaste bellers. Ik natuurlijk. zie al vaker in de week gewoon uh, Tom een uur uh, laten klagen. Nou, wie weet. Wie weet. Ik denk Het klagen. ja. Je ja, ja. nou. zei net, we lossen ook al eens wat op. Nou, mensen stellen vragen over bijvoorbeeld als je doodgaat als ruimtevaarder... wat er dan nou een beetje gebeurt. Die vragen hebben we gehad waarom de Ronde van Polen georganiseerd wordt... terwijl ze in de Tour fietsen. of ja. van die dingetjes die zoeken wij dan even uit. Met, en op... Nou wil ik weten hoe het gaat, ja. als je doodgaat als ruimtevaarder... Daar is een heel protocol voor. En uiteindelijk word je ingevroren. We hebben dat opgevraagd. En dan kom je koud mee terug naar de aarde. Ja. Maar het is heel gezond, wat is er nog nooit gebeurd? En als je, dan, als je dan de wens hebt om weer in de ruimte uh, weggeschoten te worden... Zo ver zijn we nog niet. Kun je overbellen, <laughs> zo. 0800-1101. Ik ga, ga over maar. jou klagen. Ik ga gewoon een keer <laughs> over jou En Ik ook eens een keer over jou. We zijn het, er over een paar minuten helemaal, weer. Nee. We gaan gewoon lekker het door, maakt. Maakt. Vier zo. Tot vier uur. Ewout komt eraan. Ewout Jong. Ja, oké. krijgen nieuws straks. Ja, oh. ja, mooi. Fijn dat je er bent, Je Ja, toch niks te doen. Heb je wel nieuws eigenlijk? je doen Nou, ja, een beetje, hè. Weer hetzelfde weer. Huh? er nieuws van deuren voor? Ja, dat weet ik niet. Nee? Daar uh, was ik niet bij. Wat is de eerste zin dan. Um, het Letterklimburg Museum in Den Haag is okay. geschokt. Is nieuw, dankjewel. Is nieuw, nou, dat gaan we zo helemaal horen. Okay.